Die presenteert de cursus agressiviteit deel 5 Vandaag het recht in eigen hand Voordat we aan deel 5 van de cursus beginnen moet ik met enkele van jullie een hartig woordje spreken om te beginnen heeft meer dan de helft van de cursisten het huiswerk van de vorige week niet gemaakt. Kijk, mij persoonlijk kan dat dus eigenlijk geen bal schelen, maar denk er wel aan... ...dat het voor je eigen best wel is om je huiswerk in te leveren, want de namen staan genoteerd. Dus denk niet dat dit ongestraft blijft. Zo. En dan nu de cursus. Schriftjes in de aanslag en de ooitjes op schrift. Is het ons allen niet eens overkomen dat we geprobeerd hebben om via de zogenaamde legale weg ons rechtsgevoel te bevredigen? Dat helpt dus geen ene moer! Meestal hoor je niets meer en als je dan eens iets hoort dan hoeft het eigenlijk al niet meer. Zo werd onlangs de nieuwe racefiets van Tom Brom gestolen. Tom deed wat iedere oppassende burger zou doen en ging naar de politie. Goedemiddag. Uh, Mijn racefiets is gestolen. Uw racefiets is gestolen. Nou, is nu... <laughs> Daar kom ik even aangifte van doen. U komt aangifte doen. Nou, dat kent. Tjoe. wat is Uw naam was... Bron. Bron uh... Uh, het is uh, net gebeurd. Uw... Hé, uh... hey, meneer. Hé. Hey. Nee. Ja, het is net gebeurd, maar uh, ik ben even een rapportje aan het maken. Dat is de beste manier om uh, dit soort zaken even te regelen. Ja, nee, dan gaat er wel tijd in zitten. Dat is, als u... Ja, nu is u weg, maar... Als u... Goed, ja, oké. Okay, gaat okay, u even. Okay. Nou, nou even rustig, meneer. Dat komt vanzelf wel goed. Er worden dagelijks fietsen gestolen en het is dagelijkse kost voor ons. Ik kan me daar niet meer over opwinden. Ik kan me voorstellen dat het een fiets is, maar... Uh, Tjoe. We gaan even verder. Broem... Voornamen? Tom, Tom, Tom, dat zijn de volledige voornamen. Ja. Goed, uw geboortedatum. 13, 12, 12, 19. Tja, dit is duidelijk niet waar. Wel waar. Tom heeft keurig aangifte gedaan, maar krijgt natuurlijk nooit van zijn leven zijn fiets terug. Maar daar gaat het helemaal niet om! Tom wil in ieder geval dat de dief gestraft wordt. Huiskamer Wat kan Tom doen? 1. Hij treedt kwagressief, kwetsend agressief op... en scheldt de dief eens lekker uit. 2. Hij wacht de dief op in een donker steegje... en legt hem een stukje loden pijp in de nek. Pagressief. Pijnlijk agressief. En de derde mogelijkheid is... Hij zorgt ervoor dat hij altijd een voorwerp bij zich heeft, waarmee hij de dief ten alle tijden grondig kan behandelen. Harry, jou moet ik hebben. Hé, hey, die Tom, hey, te gek, uh, hey. weet je wel. Uh... mijn fiets fiet gelaten, fiet fiet joh? Fiet? Ja, fiets? Ja, mijn fiets. Jij hebt mijn fiets gestolen. Hé hey, joh, ik weet van Ja, ik weet, toevallig ik... wel. God, man, wat voor fiets dan? Die racefiets van mij, die heb je me voor de deur had afgelopen, weet ik van 18 november. Ik heb aangifte nee, gedaan man. met de politie. Ja, ah, toch gek. Jawel. Wel, uh, ja, god, vind, ja, uh, ik heb hem verkocht al. God, ver verkocht? Ja, sorry hoor. Heb je hem verkocht? Heb ja, ik had geld nodig, joh, weet je wel. Wacht voor, uh, even. Ja, joh, jullie weten goed dat... Oh, oh, oh, help je, help oh, je, ja. nee, help je. help. Dat brandt. <tie> ja, als een lopend vuurtje. Zo. Doe allemaal de vingertjes maar weer naar beneden. Tom had zich gelukkig goed voorbereid en droeg een waterpistool op zak, gevuld met benzine. En zoals je kon horen, was de dief in vuur en vlam over deze br -agressieve, brandend agressieve behandeling. Juist, als we nu even allemaal opletten. Ik wacht uh, tot het stil is. Mij kan het niet schelen, want ik heb de tijd! Ja, cursisten, wie van ons is er nog nooit beledigd? Bij een belediging hoor je naar de politie te gaan. En die zal er dan wat aan doen. Ha, ha, ha, ha, ha. Alsof de politie daarop zit te wachten. Dat werd Tom Brom ook al heel snel duidelijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kan ik van u doen. Uh, ik wil aangifte doen van belediging. Ik ben beledigd. U bent beledigd. Ik wil even een rapportje pakken. Sommige. die staat er niet meer. Vandaag de rapportjes. Gisteren trouwens, ook al. Juist. Uh, het is echt, dat kan niet hoor, wat hier gebeurt hier in die stad. Ik liep op de hoek van de Alistraat. En de straat. En de Reddy straat. Er komt een grote kerel de hoek om nee. en die op een gegeven moment uh, roept tegen mij: toen ik begon tegen de maan hem, aanliep, want ik zag hem niet. Hé, hey, kun je niet uitkijken met uh, ons? Nou, dat, wat hier gebeurd is, dat kan niet. En, nou, Juist, uw naam was. Brom. Eh, maar op een gegeven moment. Uh, Mijn namen... naam. Eh, Tom. Tom. Toen kwamen er nog twee kerels daar om de hoek. en Tom. Ja. maar ja, wel meneer Bron. hè, Hé, Alistraat. Maar. Ik... Ali. Nou, ik ben. Adelaat. welk nummer? Toen ben ik dus hierheen naartoe gekomen om te luisteren. Hoe woont u? Uh, 26. 26. Ah, dat is school. boven die oude garage, hè? U woont boven die oude garage. Ja, vriendschap. Hey, ja, u luistert Goed, helemaal niet. Alistraat 26, waar heeft zich het voorval volgen? Voor Heb ik daar net ge. zie wel, u, u, u luistert helemaal ja, niet. Ja, we moeten eens luisteren, meneer Brom. Alles in volgorde en alles op zijn tijd. Ik moet hier een rapportje van maken. Ja. En ik ken geen warre verhaal op. En... Dat zijn voorschriften, dat ligt nog wel zo. He? Begrijpt u wel? Dus alles op zijn tijd. Is het. Niet treurig! Jawel, het is treurig. Maar Tom is natuurlijk niet machteloos. Hij kan wel degelijk zijn gevoel van beledigd zijn direct omzetten in een gevoel van bevredigd zijn. Welke middelen kan Tom dan het beste gebruiken? Dit is weer een huiskameropdracht. De eerste mogelijkheid: s'n optreden. Dat wil zeggen, het scheermes hand nemen en snijdend agressief gedrag vertonen. De tweede mogelijkheid: ...pragressief zijn door prikkend CQ primend te werk te gaan... ...met een breinaald en of aangepaste fonduevork. En de derde mogelijkheid... ...glagressief zijn met een glazen huis-, tuin- of keukenvoorwerp. Hey, meneer Rode Punker, nog zo laat de straat. Tom beledigen. Ja, joh, die komt er niet. Ziet niets meer, Zit niets meer. Tom heeft hier dus gekozen voor de combinatie van het nuttige en het aangename verenigen. Voor zijn eigen genot draagt hij een fles drank bij zich, die zich ook voortreffelijk leent voor glagressief gedrag. Ja, beste luistercursisten, het wordt er niet eenvoudiger op. Een aantal ontevreden cursisten wil een bezoekje afleggen aan het hoofdkantoor van Brom en Ruis Volksonderwijs BV. Maar dat lossen we progressief, preventief, voorkomend, agressief op. Er staan namelijk twintig bloedhonden buiten en op alles wat beweegt wordt direct met scherp geschoten. Goed, de oudere cursisten mogen nu iets even voor zichzelf gaan doen. Als ze maar overvallen! Duidelijk? Goed, jongelui. Waar we het nu over gaan hebben, is zelfs in kringen van agressivisten soms nog een taboe. Het gaat om het agressief optreden tegen naaste familieleden. Dat kan nodig zijn. Luister maar eens wat Tommy Brom, een volneefje van Tom, overkwam. Dag, meneer. Ik ben mishandeld en ik kom aangifte doen. Jij bent mishandeld en je komt aangifte doen. Goed, nou, daar zullen we dan een potje van maken. Ja. Je naam is? Brom. Brom. Voornamen? Uh, Tommy. Tommy, de, je officiële voorname, jongen. Uh, Thomas. Thomas, dat zijn al die en en mm -hmm. Ja. Tommy, weet jij, heb je enig idee wie jou mishandeld heeft? Mm -hmm. mijn vader. Ja, joh. Dan moet je eens even goed naar me luisteren, ga jij eens even zitten. Kijk, in de eerste plaats ben jij minderjarig en valt nog onder het ouderlijk gezag. En dan wordt de mishandeling een moeilijke zaak. En een aangifte tegen je vader, Tommy, dat is niet zo'n makkelijke zaak. Mm -hmm. Begrijp jij wel? Jongen, later ben je weer dankbaar als ik het verschuur, want... Uh, oh. Oh. Kijk, het mm -hmm. blijft wel je vader, hè? Dus nou. uh, ik zou maar naar huis gaan... En nog eens een keer goed met je vader praten. Want dit... je eh, mijn zoon was, kan je de draaien door. Dat is toch de bloedige limiet! Iemand kan je dus blijkbaar ongestraft in elkaar slaan. Alleen maar omdat hij toevallig je vader is! Het is duidelijk, jongelui, dat hier alleen nog maar de lagressieve methode werkt. De listig agressieve methode gebruiken we vooral in die gevallen waarin je het met je eigen kracht niet kunt redden. En wat is nu voor Tommy Brom de beste methode? Hij spant een touwtje op de trap, dat is de eerste mogelijkheid. Hij knipt de remleidingen van vaders auto door, dat is de tweede mogelijkheid. En de derde mogelijkheid is dat Tommy overgaat tot schaggressief gedrag, dat wil zeggen schokkend agressief, middels bijvoorbeeld... Elektriciteit, Hey! Eh, nog commentaren ook? Kun je draaien om je oren krijgen? Waarvoor zeg je die muziek nou dus zochtig? Omdat het kankerherrie is en als je commentaar hebt, krijg je draaien om je oren, ja. Jij wilt met me praten, wat is er? Jappa. Ik wil mijn zakgeld. Ik wil een minimum. niveau van 16-jarigen. Weet je wat jij kan krijgen? Een minimumloon van 16-jarigen. Oh, je horen, jou. Ja, Daar Ja, brave cursisten. Jullie denken natuurlijk dat Tommy geen succes heeft gehad. Maar dan heb je het toch mooi mis. Tommy heeft er gewoon even geen rekening mee gehouden dat er kortsluiting kan ontstaan als je twee blanke koperdraadjes... met 220 volt op je vader houdt. En dat betekent dan ook weer dat de bandrecorder niet loopt. Vandaar. Overigens heeft Tommy zakgeldverhoging gehad... en gaat het met oom Brom ook alweer wat beter. Luister, is sisten Als jullie een beetje opgelet hebben... Dan weten jullie inmiddels dat we als eenvoudige Nederlanders weinig hulp van de politie te verwachten hebben. Ja, ja, ja, ja, inderdaad, de politie is je beste vriend. Maar als je een beetje opgelet had, dan zou je weten dat jouw vrienden geen bal hebben. Zie les drie. En vrienden die de hele dag bekeuringen uitdelen, daar zitten we natuurlijk ook niet om te springen. Ik moet zeggen dat het mij enerzijds erg goed deed om te merken... dat er ook onder het politiepersoneel cursisten blijken te zitten. Maar dat ze zich uitgerekend uit moeten leven op Tom Brom... gaat zelfs mij wel iets te ver. Tom is namelijk op weg naar het advocatencollectief... om zijn recht te halen. Want Tom heeft nog altijd een beetje vertrouwen in het rechtsapparaat. De sukkel. Hé, gek weet je. Nee, dat, dit, dit kan helemaal niet, joh. Nee, dit kan helemaal niet. Nee, dat maken we voor in orde. Hé, hey, kom voor elkaar, hé? Klaas? Dai! Doei doei doei! Hey, Tom. Hey, Alles is? Nou, eigenlijk niet zo goed. Ik Goh, uh, heb zaterdag uh, mee. Pilsje, Tom? Nou, ah, lekker. He, ik liep zaterdag mee met die kern, uh, toestand. Ja, ik kon niet, joh, dat was ontzettend lullig, Ik kon niet. Want, uh, ja, ik zie nee, Ik moet horen wat moet hooren, van er van gebeurd is, eigenlijk. dat is echt te gek. Dat moet je, dat... je weet dat was er een paar gepakt zijn. Zijn er een paar gepakt, ja. toch? Ja, ik nee, ik heb zoiets gehoord van. Uh, Rita die vertelde me iets, joh. Ja, joh, dat schijnt echt te gek geweest te ja, zijn. Nee, klappen maar, en zo, politie echt met een knuppel en zo. Ja, waar hey, moet je luisteren, dus het probleem is waarvoor ik hier ben. Ik ben net kom ik uit het politiebureau, ik heb er een dag moeten zitten of een nacht. Gek. En uh, ja, ze, wat ze dan nou gemaakt hebben, ik ben, ik ben in elkaar getrapt, jongen. Ze hebben echt geschopt en geslagen, weet je dat? Je bent mishandeld. Ik ben echt mishandeld. Hé, hey, te gek! Nee, dat, is, dat kan helemaal niet, joh. Nee, maar... hey, dat kan niet, maar uh, ik dacht... ga je nou aangifte doen? Nou, daarvoor ben ik bij jou hier in je rechtwinkel. Ik kom even aangifte doen, of wat moet ik doen? Je moet zo'n zaak altijd aanproberen te pakken. Je moet ze met dezelfde wapens bestrijden waar ze jou mee pakken, weet je? Ja, te gek. He, je, moet, je moet ze dus uh, echt helemaal, lega legaal zitten ze niet goed, ze zitten zo fout als de pest, alleen je moet het aantonen, nou, moet je, kijk, je bent een soort volloper, Ja, dus, dat, ja. ja, ik, ik denk Toch gelijk Oh, Lenin is uh, ook klein begonnen, hoor, hé, hey, Lenin ja. is ook klein begonnen. Ja, dat weet ik, joh, hé, hey. maar, ja. hey, maar ik, ik denk gelijk voor actie, weet je. Ja, natuurlijk wel, maar dit is even een heel ander soort actie. Dat moet je aan ons overlaten. En je moet niks doen, hoor. Je moet niks doen. Ja, ik ben er, je moet echt een ben er gepakt, met pak, jongen. Ik ben er gepakt. Ja, natuurlijk. Je ziet er ook niet uit. O, tjuu, tjuu, tjuu. Ja, nee, maar dat pakken we helemaal tot het de bouw, dan pakken we dat aan. Al moet het ja. vijf jaar duren. Vijf jaar? Ja, dat zit er dik in. Dat, is, uh, dat, dat zit er dik in. Ja. Het ja, recht ga... moet je lopen hebben, ja. hoor, toch? Tom, als jij eventjes gewoon opschrijft wat er gebeurd is, dan mobiliseer ik al een paar vliegen. Ja! Je kunt je recht krijgen tegen de tijd dat je in het bejaardenhuis zit. En dat duurt zelfs Tom Brom te lang. Hij besluit om het kwaad bij de wortel aan te pakken. We horen hoe Tom samen met een vriendje richting politiebureau loopt. Goed cursisten, er is weer post. Om te beginnen een waarderende klap op de schouders van Judith en Lydie van der Voort uit Hazerswoude. Niet minder dan 75 huistuin- en keukenvoorwerpen in huis opgespoord voor agressief gebruik. Hulde, en daarmee winnen ze de persoonlijke bijscholing door Brommerhuis zelf. Op eigen risico natuurlijk en meld je even. Maar voor de rest is het weer kloten van de bok! Wat een fantasieloze brei wordt er weer ingestuurd! Een kleine greep uit de huistuin en keukenwapens! 1200 stoelpoten! 3000 keer een al dan niet gevuld bord! En 2152 keer een bloedpot! En ga zo maar door! Maar het meest gallies wordt ik toch wel van iedere week weer die stomme vragen. Ik trek nu even met dichte ogen een kaartje uit de willekeurige stapel. En ja hoor, ene Erik Westerveld uit Aalten. Hoe lang moet je agressie opsparen? Hoe lang moet je agressie opsparen? Kan daar een team! School verlaten! Totdat je genoeg hebt kwast! Totdat je genoeg op het zal bij jou wel nooit genoeg zijn om ook maar een vlieg te kunnen doodslaan. Voor straf geef ik deze week helemaal geen huiswerk op. Ga zitten Klaas maar festen. dat doen jullie nog iets nuttigs.